Het Meander Medisch Centrum in Amersfoort is waarschijnlijk nog een half uur bezig met de ontruiming van het Lichtenberg ziekenhuis. Van de 172 patiënten zijn er al meer dan 100 geëvacueerd met ambulances en taxis. De meeste gaan naar de twee andere locaties van Meander in Amersfoort en Baarn. 34 patiënten konden al naar huis. Het ziekenhuis ontruimt uit voorzorg omdat de stroom er kan uitvallen. De locatie Lichtenberg heeft problemen met de stroomvoorziening sinds vrijdag toen er in een transformatorhuisje brand was...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 Dit is Radio 1. BNN. Lust. Simone Wijnands. Een hele goede nacht. Je luistert naar Lust van Biren op Radio 1. Voordat je met iemand in bed belandt voor Robertje Sexen en je dus wel of geen condoom gaat gebruiken, moet je ze eerst nog... Kopen. En dat is voor heel veel mensen best wel een opgave, zelfs voor Herman Vinkers. Dan blijft er nog maar één mogelijkheid over en dat is veilige seks. Die dingen liggen gewoon in de supermarkt. Ik kan ze daar heel vaak zien liggen. <lacht> bij ons in Almelo liggen ze gewoon in de supermarkt. Ik denk als ze daar heel vaak hebt zien liggen, dan zal het vast ook heel gewoon zijn dat je ze koopt. En dan zal het vast ook heel gewoon zijn dat je ze met een melk en een haagslag aflevert bij de kassa. Dus ik lever ze met de melk en hagelslag af bij de kassa. De cashier telt op. Eén melk, één hagelslag. En <lacht> ja, wat kost die condooms? <lacht> uh, condooms verkopen wij die dan? <lacht> Blijkbaar. Het is voor de jongen maar die snor. En Ja, dat weet ik ook niet. Dus Anja, via de intercom, meneer Dijkstra. <lacht> Wil meneer Dijkstra even met kassa 4 komen? De jongen met die snor, die moet condooms. Hij <lacht> moet het die kast? <lacht> even later, de heer Dijkstra. Wie was dat met die condooms? <lacht> en 20 supermarktklanten, hij daar met die snor. Misschien wel herkenbaar, Herman Vinkers over condooms. Onze lusverslaggever die ging vandaag de straat op en die vroeg hoe kwam jij eigenlijk aan je allereerste condoom? Uh, ik meen dat ik aan mijn eerste condoom ben gekomen. Ik was uh, ongeveer, wat zal het zijn, 12 jaar. En dat was op school. Ze dus deelden het uit. Uh, dat heb ik zelf gekocht in uh, de drogist toen ik uh, op vakantie naar Ibiza ging. Okay, cool. En toen dacht ik misschien heb ik hem wel nodig. Uh, volgens mij van die mensen die tegen eet zijn in de stad gingen ze uitdelen. Bij zo'n kroeg kwamen ze langs. Ik kreeg mijn eerste condoom van mijn moeder. Uitgedeeld gekregen bij het uitgaan in Eindhoven. Een keer. Van een studiebeurs, om eerlijk te zijn. Mijn eerste condoom kreeg ik via school. Uh, van mijn oudere broer gekregen. Via een vriend? Uh, via school kreeg ze zo'n zakje met uh, dingetjes, uh, tampon, uh, dat soort dingetjes. En toen kreeg ik mijn eerste condoom. Grappig, bijna niemand die zijn eerste condoom zelf heeft gekocht... Lene, goed, nacht, Mike. Goedenacht. Jij eerst eerste condoom uh, gekocht of gekregen? Ja, gewoon zelf gekocht. Oh jawel, oké. Okay. Jij, jij ging gewoon ja, zonder blikken zo oplozen de, de drogisterij binnen en uh, zei kom erop met die ruppertjes. Ja, nou gewoon gezegd, ik wil graag condooms. Klaar, waar liggen die? Want ik kon ze ja. niet vinden. Dus ik ja. heb ook nog gewoon gevraagd van, uh, waar liggen ze? Ja. ja, dat is toch helemaal niet zo klaar. Dat is dus heel normaal. Nee, ze begonnen niet naar je te wijzen en te lachen en zo. Nee, nee. Ja, nou goed, dat is al een tijdje geleden nu. Uh, ik ben nu 36, dus dat is al wel een tijdje geleden. Maar dit is toch, uh, ja, ze kijken dan toch een beetje raar. En tegenwoordig ja, niet. Nee, dan dus Nee, het is normaal. Het slaat ook nergens op als je er de, de, uh, raar over zou moeten doen. De normaalste zaak van de wereld. Alleen jij, um, jou, een van jouw eerste keer seks met een condoom was niet zo'n enorm succes, hè? Nee, nee, ik had, uh, ik had gewoon ik had een leuk meisje ontmoet en nou goed, we zouden, ja, waar het over gaat. En zei ze, ja, ik wel veilig. Ik zei, nou, is goed. Dus ik, de stoute schoenen naar de winkel, kom gekocht. En uh, ja, eigenlijk de eerste keer dat we seks hadden gehad, uh, kwam ik erachter na die tijd dat kom uh, geknapt was. Oh, uh oh. -uh. En uh, nou, dat was uh, volgens haar niet zo'n probleem. Want uh, ja, goed, dat, uh, dat ging wel goed. En ja, ze was wel aan de pil en bladibladibla. Bla, bla. Maar ja, toen ging het na een paar weken ging het uit. En uh, toen, na nou, ongeveer nou, een paar weken daarna, hoorde ik dat ze zat rond te vertellen uh, dat ze zwanger was. Oh nee, van jou. Dus ja, nou, dat, daar ging ik dus wel van uit. Dus ik heb haar gebeld en ik zeg, nou, ik zeg uh, sowieso. Ik heb dat en dat gehoord. En uh, dan zeggen ze, ja, dat, dat klopt, dat is waar. Ik zeg, nou, is het dan ook van mij? En ze zeggen, ja, nou, jij bent de enige waar ik de laatste tijd seks mee heb gehad. Dus ja. Oh. Dus ja, dan schiet je even in de stress. En dan denk je van... Nou, ja, want wat, hoe, hoe wat, oud wat, was je toen? Dat, uh, toen was ik uh, 18. 18, ja. Dan zit je nog niet echt dus dan, te wachten dan, op, een, nee. uh, op een kind, nee. Nee, dus dan zit je niet... Ja, maar goed, dan na een, een paar dagen... Dan denk je, bij jezelf, van, ja, dan heb je er met een paar mensen over gehad. En dan zeg je, ja... Uh, als het wel van je is, ja, je kunt, niet, uh, je kunt het niet meer terugdraaien. Dus ja, toen had ik eigenlijk gezegd van: nou, als het dan echt van mij is, dan, ja, dan moet ik ook die verantwoordelijkheid nemen. Maar toen, uh, toen had ik dus elke keer wel contact met haar. En uh, over uh, ja, ik heb onderzoek gehad en echo gehad en dat is allemaal goed. Ja. Yeah. Maar ik zag haar verder nooit. Uh, maar goed, ze hield gewoon contact. En zei ze: Ja, nah, ik ben vandaag in het ziekenhuis geweest, echo gemaakt. Het is allemaal goed. Ja. Yeah. Nou, oké. Okay. En. Toen in één keer kwam ik haar een keer tegen in het, uh, in het centrum op de markt. En dat was dus al. Nou, toen moest het al twee maanden zijn. Mm -hmm. en, maar ze had helemaal geen dikke buik. Oh. En toen dus dacht jij: dat, hier dan, klopt dus, iets niet. Ja, nou, daar klopt iets niet. Dus toen heb ik haar daarmee geconfronteerd. En toen na lang uh, ja, doorzeuren en uh, een beetje boos worden, uh, gaf ze toe dat ze gelogen had over het hele zwangerschap. Nou, waarom? Ja, uh, ze vonden de aandacht wel leuk. De aandacht van mensen van, oh wat ja, zielig. En, oh, je, nou, je hebt, ja, altijd ja, oh, uh... leuk. Gefeliciteerd, je bent zwanger. Oké, okay. ja. nou, dan ben je mooi, mooi klaar mee. Hè? Jij blij dat je het uitgemaakt had? Ja, en ja, nou, dat was ook een hele opluchting dat ze niet zwanger waren. <laughs> ja. <laughs> ja en dus ook uh, en maar na die tijd ben ik uh, dus uh, echt ben ik naar de winkel gegaan en ik heb uh, nou drie verschillende pakken <laughs> verschillende maten van broek gekocht <laughs> en ik heb de beste maten die het best passen, die heb ik uh, eruit gehaald en uh, <laughs> die ben ik gewoon blijven gebruiken oh wat slim van je ja dus je bent nu altijd voorbereid je bent wel een beetje, een beetje panisch geworden door ja panisch panisch geworden maar ik heb ik kijk nu wel goed naar ja uh, wat voor merkkondomen? Je hebt, zoveel, je hebt verschillende merken, hè? verschillende maten. Dus uh, ik kies... Maar goed, ik heb nu altijd gewoon een, een vast merk en daar blijf ik gewoon bij. En die, is, die bevalt me altijd prima. Want jij... Uh, dat is trouwens wel, wel grappig. Want het maakt dus wel echt verschil uit of het condoom goed zit of niet. Of het mis kan gaan. Uh, dat ja, heb je dus echt uh, ondervonden. Als ik gewoon, uh, gewoon een standaard condooms gebruik, dan is dat gewoon... Uh, ja, dan gaat dat heel gigantisch moeilijk eromheen. En het zit allemaal... Ja, gigantisch strak. En dan heb ik ja, dat, dat zit dan. En dan voel je, dan voel je zelf ook van, nou, het, het zit niet fijn. Het hoort als een soort tweede hout overheen, overheen te zitten. Mm -hmm. En niet te, niet te strak of af te knellen en, nee. ja. en dat doen gewone condooms dus wel bij mij. Dus, ja. dan, nee, dat heb jij ja. geleerd uh, door uh, die ervaring op je achttiende. Ja, ja. En inmiddels wel een, een leuke vriendin en misschien ook wel Nee, keertjes. Wel gehad, tien uh, uh, uh, jaar lang. En dat is, ja, een beetje uit elkaar gegroeid <laughs> Oh. Dus, uh, en toen was het over. Dus, uh, maar ja, goed, dus we zijn nog steeds goede vrienden. Zo. Dat gelukkig wel. Maar geen uh, leuke vrouw in je leven? Die condooms die nee, blijven in de la, nee. la liggen voorlopig? Nee, op dit moment nog niet. Dus uh, de condooms die blijven gewoon in de la. Oké, okay, en moet wel even op de houdbaarheidsdatum letten dan, hè? Wat zeg je? Wel even op de houdbaarheidsdatum letten dan, hè? Ja, ja nee, dat is, uh, dat is, daar heb ik wel wat. Uh, dat komt wel goed. Oké, okay, hey Mike, leuk je gesproken te hebben. Dank je wel. Oké, okay, dankjewel. Doei. Fijne nacht nog. Uh, jij uh, kan ook meepraten. En ik vind het wel leuk om uh, te horen van jou uh, over jouw eerste condoom. Weet je nog wanneer je hem kocht of wanneer je hem kreeg? Uh, jouw eerste ervaring met een, uh, een eerste condoom, ben ik ook wel benieuwd naar. Je kan bellen naar 0800 1121 om uh, mee te praten en uh, praten over condooms. Dat doen ze ook in Boyds Bar van BNN. Daar zitten BNNers om uh, nou ja, te hebben over hun eerste condoomervaringen en of ze wel of niet aan safe seks doen. Dat hoor je zo meteen. Maar eerst de dijk en Solomon Burke met What a Woman. make you feel Dat jammer dat hij dood is. Salomon Burk, samen met De Dijk en What A Woman in Lust hier op Radio 1. Nou, wij kletsen lekker met elkaar hier in de studio over condoomgebruik. Maar ondertussen zitten Anne, Olaf, Eva en Thijs in de bar van BNN. En zij praten ook mee over het onderwerp van vannacht, namelijk condoomgebruik. Dat is de vraag. Gland gebruik je altijd een condoom? Nee, je hebt een vriend. Ja, en ook als ik... Uh, ik ben een hele slechte condoomgebruiker. Hele slechte condoom ja. oh, Ik gebruik altijd. Altijd. Oh. Ook bij een vaste. Nee, maar dan is het wel met een test. Maar goed, ik ben natuurlijk fysica ja. groep, zeg maar. Dat een beetje jaren 80 90. Ja, ja. ja. een beetje maar. Daar zijn medicijnen voor. Maar best wel niet te min. Nee. Ik sprak laatst iemand, dat is wel heel grappig, gisteren was dat. En die is dus allergisch voor condooms. Wie dan? Nou, hoef hoeven geen namen te noemen, noemen, nee. Oh, daar hoor ik zo maar je kan dan. het dus niet gebruiken. Er zit dus een stofje... Er zit een stofje in... Uh, het is niet het latex van de condoom zelf... maar een stofje in wat er allemaal in dat zakje zit. Ik weet het ook allemaal niet. Maar... Schlaar, dodende pasta. Ja. En, uh, en daar kan ze tegen. En tot nu toe, tot op dit moment... is er nog geen condoom waar ze wel tegen kan. Dus als zij dat gebruikt, dan gaat het dus... Uh, ja, dan gaat het ontsteken en pussen. Een en, en pussen. Ja, Ajai, dat zijn jakker. ze. Wacht, dat is zo echt vies. Oh. Dat is vervelend. Maar ja. uh, van die soa's, wat denk je dat er dan gebeurt? Dan gaat het ook flink pussen ja. hoor, jongens. Ja. Ja. Dat is A of B. Ja, Maar is het ook echt zo dat... dat want ik heb zelf nog geen soa-test gedaan. Nog maar, nooit? Nee, nee. Nee, nee, ik, nee. Heb, maar, maar ik heb altijd met een condoom. Waarom zou ik dan een soa-test doen? Nou, schat, omdat ze gewoon... Gaat het dan achter het... Heb je nog nooit zo'n condoom gewipt, Thijs? Misschien heb je wel vier Ja, Maar daarna had, met... had ik een hele tijd een, een relatie. Ja, nou ja, dan weet je het toch niet. Je weet toch niet of zij zij ook die SOA die verdwijnt niet als doet. je langer een relatie hebt? Ja, weet je. Nou ja, anyway. Ik zou, laat ik je aanraden, gratis doen. Nee, maar ik durf... maak ze afspraak bij de GGD. <laughs> nee, maar ik durf het niet. Omdat de, de, de, is het echt zo dat er zo'n matte nou, staat in de Ik gaat? belde dus laatst ja. voor de GGD. Ja. Nee, maar even serieus. Ja, dan dan gaat ik ga... ja echt? Ja, maar even over okay. die condooms, hè. Ik moet ook zeggen. Uh, ja, is heel ik heb een brandende vraag ik hoop niet voor dat Eva. Dat er mensen luisteren ja? die ik ken nu. Maar ik heb dan dus altijd. op het moment dat ik heb gewipt met iemand met condoom. dan denk ik. oh, dat telt helemaal niet. Weet je wel? Hmm. Nog... Omdat oh, ik dan toch. dat net zoals. dat zet met jou, die lijn. stukje ertussen. dan zou je toch ook niet het gevoel hebben. ik heb met Eva getoond. Oh ja, met die lichaamsappen oh, en zo. Nou, ja, nou, ja, ja, die is aangeraakt officieel. En nee, ja, seks is dus lichaamsappen. Nee, maar ik vraag dat pijpje met. nee. Name. Er wordt lekker over doorgepraat in Boyd's Bar door de BNN'ers. Straks uh, duiken nog eventjes de bar in om te horen hoe zij denken over condoomgebruik. En het ging ook al eventjes over een SOA-test. En dat is wel leuk, onze verslaggever die is speciaal voor Lust uh, op pad gegaan... om een uh, SOA-test bij hem te laten afnemen. En dan hoor je straks hoe dat helemaal in zijn werk gaat... als je het misschien zelf nog nooit uh, hebt meegemaakt en gedaan. Leuk. En uh, we gaan ook nog verder praten natuurlijk over uh, condooms. Ik uh, ben benieuwd wat jouw eerste ervaring was met een condoom. Eigenlijk weet je nog wanneer je voor het eerst zo'n ding kreeg of kocht en uh, nou, heb je ervaringen in, in bed dat het misging dat het ding scheurde. Ik uh, hoor het graag. Van je bellen kan op 0800-1121. Is een gratis nummer, dus uh, wat dat betreft hoef je niet bang te zijn voor een hele hoge telefoonrekening. Ook altijd prettig. 0800-1121 en dit is Daffy. Well, well, well. Well, well.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 is een tikkie, Katrien Duk, maar ik vind het stiekem wel lekker. Daffy en wel, wel, wel. Goeiedag, Jo. Hallo. Hallo. Jij nou, vindt... Ik vind het zulk vreselijk gelul. <laughs> dat wat, mensen... wat? Ja, nee, Sorry dat ik dat zo uh, uh, puur Amsterdamse tegen je zeg. <laughs> wat voor gelul heb je toch? Nou ja, als mensen dan zeggen: van ja, maar met de condoom voel ik minder, of uh, voel ik minder man, of weet ik veel wat. Ik bedoel, ik ben uh, over de 50. Ik heb drie heerlijke kinderen. Ik heb het jarenlang met condooms gedaan om ervoor te zorgen dat ik geen kinderen kreeg. En je weet gewoon, met een condoom voel je het minder. Maar dan is het wel safe. Ja, dat is en waar. Al, al dat gezeik met de, ja, maar het voelt minder of het smaakt minder... Jongens, kom op, we weten wat er aan de hand is en zeik niet. Ja, gewoon uh... doorslikken die <laughs> hap en uh, niet zeiken. Ja, je hebt gelijk dat het, uh, uh, nee, dat het wat dat betreft gewoon uh, nodig is. En, uh, dat het ook Maar het is, het is wel waar dat het zeker voor mannen toch wel anders voelt. Ja, maar ja, het zal ook voor vrouwen voelt het anders. Ja. Maar ja, dan moeten die mannen... Ja, kijk, als je een vriend hebt die gewoon is. Maar je, maar je komt geen jongen meer tegen van uh, 25. Die zegt, jij bent de eerste, liefje. Je bent een uh, dortelduifje. Nee, die heb je niet. Dus Kijk, nee. dan moet je gewoon zeggen wat ik ook tegen mijn dochter zeg. Laat gewoon een test doen. En als je weet dat het goed is, nou, dan kan je het zonder condooms doen. En verder klaar. Ja, nee, dat, dat is gewoon de, de slimste manier volgens ja. mij. Hey, weet jij nog de, de allereerste keer dat je een, een condoom in handen had? Mag je hem zelf kopen of kreeg je hem van iemand? Nee, zelfs gekocht. Zelf gekocht. Zelf oh, wow. gekocht. En ik heb nu nog een buurjongen. Die is nu net afgelopen maandag naar Brazilië voor vijf en een halve week. Die krijgt van mij een heel pakket. Ik ben al een oude vrouw. <lacht> in jullie ogen. Die krijgt een heel pakket condooms mee. En mijn kinderen hebben het altijd gekregen. Mijn man, die werkt voor de farmaceutische industrie. Voor aidspreventie. Dus we hebben altijd, nou ik wil niet zeggen dozen condooms. Maar wij zijn er altijd heel open in geweest. En gewoon condoom gebruiken. En iets zeiken, dames. Nou, prima lijkt me. Het uh, klinkt als een, een vrouw van deze tijd. Dacht ik ook, hè? Ja, heel goed. Jo, dankjewel. Leuk okay. om uh, even met je te praten. Hé, okay. goeienacht. Jo. Hallo. Hey, jij ik weet ook nog wel de eerste keer dat je een condoom in handen Ja, dat weet ik nog heel goed. Ik ben het trouwens even, even uh, tussendoor helemaal met die uh, dame uit Amsterdam eens. En niet zeuren. Dat uh, bovendien een condoom gebruikt, kun je ook heel leuk maken. Het kan ook heel erotisch zijn als je met z'n tweeën aanbrengt. Oké, okay, ja, dat, dat geloof ik. Voordeel. Maar even, even terug over jouw eerste condoom. En daar ah, ben ik hè? Ja. En dat was in 1967. Ik had een oudere broer en die had niet goed opgepast en die moest trouwen. Dat heette toen nog een moedje. Mm -hmm. Hij was zijn vriendin was zwanger. Ja. Ja. Maar dat was toen inmiddels al mijn schoonzussen. En toen kregen mijn uh, vaste vriendin en ik met Sinterklaas een enorme plastic zak. Met, uh, die zat boordevol condooms. Met de opmerking, wij willen niet dat jullie hetzelfde overkomt als wij. En die bestelde je toen nog bij de NVSH. Dat is de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming. die was toen heel actief. En die condooms, dat kan ik me nog herinneren. Die, er, zat, er zat niet zozeer een glijmiddel op, maar een soort poeier. Oh. En vermoedelijk, dat vroeg de meneer aan de telefoon net, vermoedelijk om uh, het, het, het afrollen gemakkelijker te maken. Bij mij is hij nou één een keer kapot gegaan, maar dat had ik gelukkig direct door. Oh, en, want anders hadden jullie, alsnog, hadden jullie nog een moetje gehad? Je weet dat nooit, want <laughs> <de vorige laughs> de mensen die doen ontzettend hun best om een kind te krijgen. Ja. Dus. Uh, Nee, maar wij hebben ons ook de tranen uit de ogen gelachen en we konden heel lang uit de voeten. Ja, ja maar goed, dan moet je, moet je wel knap je best doen om te zorgen dat ze dus allemaal op zijn voor de, voor de houdbaarheidsdatum verstreken is. Maar dat is wel gelukt. Maar, dat is gelukt, en, <lacht> en, maar dat kwam ons ook wel goed uit, want de, de pil was toen, dat vond ik persoonlijk, die was nog vrij nieuw. En uh, ik had eigenlijk een beetje een hekel eraan. Mm -hmm. nu, nu niet meer, maar oh. toen waren toen nog hele zware. Oh ja, ja, ja, dat is niet Iemand zo. Maar die lomppillen uh... van tegenwoordig zijn veel lichter. En ze uh, zei, ja, maar jij slikt ze toch niet? Nee, maar ik vond voor mijn vrouw een beetje, mijn vrouw en toen, toen, toen nog mijn vriendin een beetje een belasting. Hmm. Dus ze zei van nou, dan maar gewoon met condoom. En nu inmiddels je bent niet meer, uh, niet meer Piepjong volgens mij. nee. nee, uh, ge nee, nee, nee. Ge ge gebruik je dan wel eens condooms of is dat echt uh, geweest? <lacht> Ja, die gebruik ik nog wel, maar ik heb er geen enkele moeite mee. En dat, uh, ik bedoel, ja, als je iemand niet zo goed kent, dan uh, is het over en weer, uh, wees gewoon voorzichtig. En uh, ik hoor allemaal enge verhalen voorbij komen van soa's. En uh, daar zijn hele ernstige honden onder andere heeft. En die zijn nog steeds niet te genezen. Nee, nee, dat klopt. Dus uh, je kan het beter voorkomen dan genezen. Om uh, maar eens even een cliché uh, bij te halen. Henk, dank je wel voor je verhaal. Ja, dag. nacht. Uh, als jij aan mij kunt vertellen... hoe wat jouw eerste ervaring was met een condoom... Uh, of je nog weet wanneer je voor de eerste keer een condoom kocht of kreeg... dan kun je bellen naar 0800-1121. Dit is Jonathan Jeremiah en Last. Baby... You've asked me to meet you here to tell me That you want to try and work it out Oh, let me down gently Well, I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 Don't touch me, I drink too much Maybe that's the truth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 Jonathan, Jeremiah en Lost. Vannacht gaat het over condoomgebruik, safe sex. Je kan inbellen op 0800 1121 gewoon live inbreken in de uitzending. En als je besluit om te stoppen met het gebruiken van een condoom... dan is het wel verstandig om je eerst eventjes te laten testen op een SOA. En dat kan heel makkelijk. Verslaggever Frank, die uh, moest zich nodig eens laten testen... want die uh, was die rubbertjes als ik hier zat... die maakte dus een afspraak bij de GGD in Amsterdam. Zo, Polly, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met, uh, met Frank. Ik had een vraagje. Ja. Ik zou graag een afspraak willen maken voor een SOA-onderzoek. Ja. Gaan we even kijken of dat kan? Voor de GGD, afspraak gemaakt. Ik heb een afspraak met Anja, die gaat checken of ik SOA's heb of niet. Kamer nummer 11 is voor mij, Anja. Dank. Hoi, ik ben Anja. Ik ben Anja. Hoi, wat kan ik voor je doen? Ja, ik wil graag een, een SOA-test. Oké, okay, ja. Heb je dat ooit eerder gedaan? Ja, één keer. Oké, okay, hoe lang is dat geleden? Een halfjaartje geleden ongeveer. Okay. En, en, en waarom heb je toen een SOA-test gedaan en waarom nu weer? Is er iets, in de tussentijd iets gebeurd dat je nu weer opnieuw... Uh... Ja, ik heb nu een vaste vriendin. Okay. Ik moet heel eerlijk toegeven dat ik al seks met haar heb gehad zonder condoom, oh, zonder ja. ons te laten testen. Maar ja. ik denk... Beter later nooit. Um, wat we dan gaan doen. Um, je hoeft niet op de bank voor een uh, lichamelijk onderzoek. Maar we willen wel wat urine van je. Dat is voor glamide en gonoreu. En ik uh, ga met een injectie prikken. En dat is als uh, je elleboog scholt. En dat is voor HIV. En voor syfilis en hepatitis B. Nou, ik heb al uitgelegd uh, uh, wat we gaan doen. Hè. Uh, je mag je mouw even omhoog doen. Ja. En dan ga ik er even een stuurband om doen. Ik doe even mijn jasje. Ja. Je bent niet bang voor naden? Nee. nee. Nou, Je mag je arm een beetje overstrekken. Heel goed. Ik uh, maak het een beetje schoon. Okay. gaat nu een grote... <laughs> nou, ja, ik vind het best wel groot, toch? Vind je het best wel groot? Ja. Je zit mijn ader op te pompen. Oh. Nee, het is, uh, valt reuze mee, denk ik. Oké. Okay. We hebben één buisje nodig. Het stroomt aardig vol. En dit gaat dan naar het lab? Dit gaat naar het streeklaboratorium, ja. Nou, net alsof ik gewoon bloed heb geprikt uh, ja. als je bloed geeft. Zit ik hier nu? Je hebt allemaal etiketjes voor je neus. Wat ja. gebeurt daarmee? Ik controleer je geboortedatum en ik lees het op. 13 december 1988, is dat jouw geboortedatum? Klopt. Oké, okay, ja. dan heb ik uh, de goede gegevens op het juiste buisje. En nu ga ik pissen in een potje. Nu moet je in een potje plassen, ja. Uh, dan mag je nu naar het toilet om, uh, om te plassen. Dat is, uh, dat is hier schuin tegenover, kamer 7. Ja, oké. Okay. Kom ik dan weer terug hier? Nee, in principe niet. Nee, dan, uh, als, het, uh, als het gelukt is met urineren... dan uh, dan mag je gaan en uh, dan zien we jou... Da nee, dan, uh, dan bekijk je je uitslagen over een week. Mocht er iets aan de hand zijn, dan hoef je niet te bellen. Je komt gewoon langs en je geeft bij de balie aan van... Ik, uh, ik zag dat er iets aan de hand was op de site... en ik wil, uh, ik wil voor behandeling of ik wil er even over praten. En dan, uh, wil Je voor mij duimen deze week? Ik ga alleen maar duimen. Ik begin nu al. Dankjewel. Dat <lacht> kleine potje in mijn hand. Uh, toilet in. Beetje een toiletje wel. Ligt een zeepje op de grond. Dat is een klein potje... Pas 20 milliliter in. Het eerste beetje maar meteen in het potje doen. Wat? nou het potje zit helemaal vol. Een klein beetje over mijn hand heen. Nou, dopje erop. En nu maar hopen dat het uh, helemaal goed is. En dat ik volgende week niet met de gebakken peren zit. Dat de uitslag positief mag zijn. <totstuken> Nou, ah, keihard duimen voor Frank. Ja, een weekje in spanning zit die arme jongen nog. Volgende week maar eens even horen hoe het ermee voor staat met hem. Heb jij ook eens een keer een SOA-test gedaan, zoals Frank? Of zit je er misschien wel aan te denken... omdat je nou ja, pas geleden een geknapt condoom had uh, tijdens de seks? Of iets dergelijks. Dan uh, ben ik daar ook wel benieuwd naar. Je kan bellen 0800-1121. 0800-1121. Dit is Jason Rass. Make it mine.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 Één stad is in de wereld waar je er zeker van kunt zijn... dat je echt alles op seksgebied kunt kopen, dan is het wel Amsterdam. In onze hoofdstad heb je zelfs een winkel... die helemaal gespecialiseerd is in condooms. Dat is condomerie Het gulden Vlies. En daar koop je een condoom alsof het een maatpak is. Theodor is de baas van de condomerie. Theodor, goedenacht. Hey, goedenacht. Waarom ben je eigenlijk ooit begonnen met een condoomwinkeltje? Omdat je ideeën hebt in die, uh, en als je jong bent voer je ideeën uit. Dat is het leuke zonder na te denken. Ja, maar ik, ik kan dus gewoon... Ik ben nog nooit bij jullie geweest. Maar ik zou gewoon naar binnen kunnen lopen met mijn vriendje. En dan uh, zeggen van nou, we zoeken eens even een, een lekker kijk condoom uit. Kijk. Ja, nou ja, dan zeggen wij, wat bedoel jij met kek? <laughs> en sommige mensen en dan vinden een dan wat. een gekleurd condoom al heel kek. Ja. En, ja. uh, en anderen die... Uh, nee, nee, er komen hier honderdduizenden mensen naar binnen echt per jaar. Ik ja. denk uh, zo'n 700.000. En sommige van die kopen ook wat, ja. Ja, ik heb hier toevallig een uh, lustcondoom. Dat is een beetje met knobbeltjes en uh, zo. het lust, ja. Oh, Jij ja, weet ook meteen uh, waar ik het, uh, waar ja, ik het over heb. Ja, dat vind. is uh, op zijn uh, Nederlands lust, maar het is, ja, de lust. Ja, mooie naam. En, en wat, uh, wat doet het? Ik heb hem op. nog niet uitgepakt. Genopt en geriept is het. Dus dat uh, met... Met nopjes en ribbeltjes en, uh, en voor uh, diegenen die daar gevoelig voor zijn, uh, schept het extra plezier. Ah, okay. ja. En wat is nou het meest uh, bizarre wat jij in, in je winkeltje hebt, uh, hebt liggen? Uh, nou het is, het is, uh, het is een, het is uh, best een groot bedrijf eigenlijk. Dus geen winkeltje. Want we hebben ook nog grote onder de bij. En postoren, en research en workshops. Maar waar het publiek naar binnen komt.. Uh, ja, het schapendarmcondoom. Dat vind ik wel speciaal. Dat klinkt echt heel versmerig. Ja, nee, het is niet bedoeld om het schapen, het iets met schapen te doen. Maar het is een uh, schapendarmcondoom. En dat is de oeroude manier van uh, preventie. Miljoen, niet miljoenen, maar duizenden jaren oud. Mm -hmm. uh, zoals we dat vroeger deden. En dat is uh, zeer gevoels echt. Het is heel duur. En, uh, en sommige mensen gebruiken dat als ze allergisch zijn voor latex. Ook al is daar nu wat beters voor, maar ook omdat het uh, zo gevoelsecht is. Maar het is van een echte schapendarm, dus? Het is een schapendarm kan Zo werd het vroeger gemaakt, uh, uh, voordat latexcondom ze waren. Visblaas werd het ook van gemaakt. Oeh, maar. De, maar he, he, werkt dat ook echt? Is ja. het ook echt he, beschermt het ja. tegen SOA's? In... Nee, het, eh, sowieso beschermt het tegen zwangerschap. Nou, daar werd vroeger werd dat voor gebruikt. Syvilis werd dat vroeger ook voor gebruikt, 16e, 17e eeuw. En eh, nu durft de fabrikant dat niet meer zo goed te zeggen. Want dat, dat virus is nog wat, uh, is wat kleiner dan. Uh, dan, de, dan dat van de syphilis. Mm -hmm, maar ik, maar ik, je vroeg naar het, uh, nou, het, ge het uh, gekke condoom en dat is, uh, dat is er één. Ja, maar ik kan me voorstellen dat, dat, nee, dat, dat de deur niet echt plat wordt gelopen. voor Nee, voor helemaal, uh, nee <laughs> absoluut niet. En we uh, verkopen er heel weinig van. Nou, dat maakt ons niet uit. Dat zijn een speciaal zakken. en Ja, dit is wel leuk. Ja, jullie moeten, moeten alles hebben. En, en wat heb je nog nou, meer? we kiezen daartoe? de goede. Nou ja, um, uh, we hebben die polyuritaancondoom isopreen. Dat zijn allemaal de kunstrubbercondooms. Kunst die zijn ook heel dun. Voelen, voelen prettig aan. Maar we hebben ook sinds kort condooms op maat. En, uh, en daar zijn we heel blij mee. Want het middeldeel past. Maar als ik jou vraag hoeveel... BH maten er zijn voor vrouwen. Mm -hmm. Dan ga je rekenen en nog een keer rekenen. Mm -hmm. Dat zijn er heel veel. En ja. dan kom je op uh, <laughs> 96 tot 128 uh, maten. Uh, dus waarom zouden de mannen gediscrimineerd moeten worden met uh, één condoommaat? Ja, nee, dat ben ik ben helemaal met je eens. Maar het is natuurlijk wel zo dat mannen vaak zichzelf mm, beetje overschatten en uh, het niet zo heel leuk vinden... om een condoom in XS te kopen, zeg maar. En het staat veel stoerder om, uh, om een uh, extra large te kopen. Ja. Daarom heb ik wel eens gelezen dat ze dat op verpakkingen en zo ook ja, vooral, zetten. Maar... Ik, moet, ik moet vooral zeggen dat vooral domme mannen... die, <laughs> uh, die, uh, die denken zo en praten zo. Mm -hmm. Maar degene die ze echt gebruiken en uh, dus echt nodig hebben... Die praten niet zo en die willen een condoom dat past. En nou, gelukkig, mag je hem ook bij jou passen dan? Sorry? Mag je hem bij jou passen? <laughs> nee, je bedoelt dat je... <suffelijks> dat je een pas op je ingaat en dan... Dat, uh... je, dat de penis uit de broek wordt gehaald. Ja, <laughs> ja je en moet dat toch we weten of dat we moeten wachten tot hij stijf wordt. En, uh, <laughs> nee, nee. Dat, dat doen we niet. En, uh, maar dat hoeft toch niet. Zijn, uh, we hebben allerlei manieren om uh, toch iets uit te zoeken. En als het niet lukt, dan krijgen ze bij ons een proefpakketje mee. En we noemen dat... Uh, Ik had net iemand aan de lijn, die had een... Uh, of gisteravond, eigenlijk uh, vroeger op de avond, iemand aan de lijn die uh, had een grotere mate... Uh, proefpakket gekocht. Uh, kas 789. Zitten er een stuk of acht in. En, uh, en die had alles hadden ze gebruikt. En eentje paste er goed. Maar ze hadden in de passie. waar ze vergeten. om goede notities te maken. Dus ze wist niet meer. Oh. welke nou zo goed paste. Mm. <laughs> uh, maar ze was er heel blij mee. Want het, het, het merendeel pas van de condooms. Maar je hebt, je hebt mannen die hebben wat groters nodig. En mannen die hebben wat kleiners nodig. En eindelijk hebben we dat. En dat hebben jullie allemaal. Ja. En uh, jij, komt, jij spreekt veel mensen, jij, jij komt ja. veel uh, gekke dingen tegen, kan me zo voorstellen. Wat is nou het meest bizarre of het meest bizarre verzoek wat je hebt gekregen in ja, uh, de 33 jaar? Nee, we hebben, ja, tig. Ik haalde eentje uit een man, ik werd erbij geroepen. En uh, de man die zocht uh, extra dik en lichtgevend. En... Zo raar. We hebben extra dikke condooms, we hebben ook lichtgevende condooms, maar extra dicht, dik en lichtgevende. Dus ja, je, iemand, die, praten was heel vaag en, en ik dacht, dat is iemand die, die dat is een jaar of twaalf geleden, dus, uh, die doet het anaal of die is crypto-gay of die durft niet vooruit te komen dat hij anaal doet. Mm -hmm. Dus maar ik praatte met hem door en toen kwam het eruit. Hij, was, hij ging één keer per jaar ging die vissen op uh, zwaardvis in uh, Mauritius, yeah. in de Indische Oceaan. Uh, daar uh, deed hij wat aan, die uh, ging hij in de nacht uh, ah. de oceaan op en dan een hele lange lijn en dan had hij daar aan die haak wat hangen wat dan ah. uh, um, uh, inktvis, inktvis uh, aantrok ja. uh, en die inktvis ging in dat stukje haak bijten en daarop kwam dan de zwaardvis af, had hij een dobber op de oceaan met een, uh, een lampje en hij zocht een condoom wat goed genoeg was om over dat lampje heen te doen... zodat het beschermd was tegen zeewater. Als het naar beneden ging en hij het lampje niet meer zag... dan wist hij dat de zwaardvis er eraan zit en dan haalde hij het op. Ik dacht eventjes, het verhaal gaat een hele andere ja. bending nemen. <laughs> dat klinkt ook wel weer plausibel. Ja, dat klinkt ook wel weer logisch op zich. Als ja, je zo'n hobby erop nahoudt. Dat is een goeie. Ja, ja. ja nou, nou je maakt nog ja, wel wat leuk. mee. Ja, zeker. Fantastisch lijkt me. Ik moet er gewoon even een keer komen kijken volgens mij. Ja, doe dat. Dat ga ik zeker doen. Hey, en heb je misschien nog een, een tip? Want dat is ook altijd wel handig. Jij bent de, de expert. Het is toch voor veel mensen, heb ik ook al vannacht gehoord... altijd wel een beetje gekloopt met die condooms. Ja, dat klopt. Nee ja, maat is één ding en kijk, zonder is natuurlijk, uh, ja, dat is uh, lekkerder. Maar dat is uh, op een motorfiets rijden zonder helm is ook prettig. de wappert de wind door je jaren. Dus je moet weten waarom je jezelf wil beschermen en dan die beslissing nemen. Maar als je je dan wil beschermen met een condoom en je hebt, uh, het stinkt of het zit niet lekker. Nou, daar, ja, wij hebben daar oplossingen voor. Dankjewel, ja. Theodor. Oké, okay, nou tot uh, ziens. Oké. Okay. Doe goeie nacht. around I was looking down at all I see. for you some or Jansen use somebody Vannacht gaat het over uh, condoomgebruik, safe sex, wel of niets met, of zonder condoom. En je kan mailen naar lust.bnn.nl. Dat heeft uh, Roderick bijvoorbeeld gedaan. Die mailt voor de mannelijke hetero die ik ook ben. Ver voor het zingen de kerk uit is wat ik vaak heb gedaan en nog steeds doe. En dat uh, werkt heel goed volgens hem. Nou, er zijn de meningen over verdeeld. Er zijn al heel veel baby's geboren doordat het uh, voor het zingende de kerk uit... niet helemaal geslaagd uh, ging, maar bij Roderick dus blijkbaar niet. Um, Jij ja, kan ook mede naar lust.bnn.nl of bellen natuurlijk naar 0800 1121. En onze lustverslaggever ging uh, ook nog even de straat op vanmiddag om eens te kijken wat de, de mensen die uh, eigenlijk aan het winkelen waren en zo uh, vinden van met of zonder condoom. Ik uh, lief zonder. Dat, ja, het voelt beter als jongen. Ik voelt gewoon meer. Ik vrij liever zonder condoom. Uh, zonder, maar minder gedoe. Uh, liever zonder. Ah, ik heb nog nooit uh, met iemand gereden, dus ik weet het niet. Uh, uh, ja, lieve zonde, maar ik kan niet hè. <laughs> Liever zonder, I guess. Ja, toch was het uh, wel zonder. Dat pvr ik meer. Uh, Liever zonde, maar het is verstandiger met... Nou, meestal toch zonder. Typisch. Uh, wil je erover meepraten? Dat kan. 0800-1121 is de telefoonnummer. 0800-1121, dan kun je er met mij over doorpraten. Maar eerst muziek, UB40 en Robert Palmer, I'll be your baby tonight. En And seks. And Radio 1. Lust. Well, there's three versions of this story. Our childhood, then our youth Out of some sentimental gain I wanted you to feel my pain But it came back, returned to sender I read your mind and tried to call My tears could fill the outlet hall Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never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 Than then I you What a shame we made I'll yeah. en Gary Berlo en Shame hier in Lust. Deze nacht gaat het over condooms. Het bekendste uh, voorbehoedsmiddel uh, gebruik je liever wel of geen condoom. Je kan meepraten door te bellen naar 0800-1121. Of je kan mailen naar lust.bnn.nl. En uh, daar kun je natuurlijk ook al je verhalen kwijt als je niet zo heel erg veel zin hebt... Om uh, te gaan bellen. Ik krijg er bijvoorbeeld net eentje binnen. En die is van. Even kijken, wie heeft mij gemaild? Oh, het staat er staat geen naam. hij mag ook anoniem hoor. Ik uh, heb mij een keer eerder laten testen, staat erin. Omdat ik klacht had, helemaal nerveus ging naar de GGD in Utrecht. En om 8 uur stond ik al voor de deur. En ik kwam daar aan. Stond er gewoon een hele rij. Na een kwartiertje wachten, zat ik, uh, zat ik erin. En bleek uiteindelijk dat ik helemaal niets had. Nou, allemaal stress om niks. Nou, jouw stressverhalen of misschien wel hele relaxte verhalen over condooms en condoomgebruik in SOA's. Die hoor ik graag van je. 0800 1121. Straks gaan we ook nog eventjes de kroeg in. Boyd's Bar namelijk, die is nog steeds geopend. En daar zitten BNN'ers lekker te lullen over uh, condooms. En jij mag ook alvast gaan nadenken over je liefdesplaat. Een plaat waarbij je een hele bijzondere herinnering hebt aan uh, jouw geliefde. Met wie uh, nou je ja, misschien wel... Uh, Danste onder de sterrenhemel. Terwijl uh, net die prachtige plaatsen uh, speelden. Dan moet je altijd nog aan denken. Weet je, zo'n verhaal. Dat kun je in ieder geval. Uh, daar kun je ook over bellen. En dan ga ik die plaat ook nog draaien. Dus dat is zeker de moeite waard. 0800 1121 is het telefoonnummer. Um, dat allemaal zometeen. Maar eerst eventjes het laatste nieuws. En dat krijg je van Ewart de Jong.